Dit van der Linde met het NOS-journaal. Buitenlandse oliemaatschappijen zijn begonnen met het evacueren van buitenlandse werknemers van olievelden in Irak naar buurland Kuwait. Dat melden Iraakse bronnen aan persbureau Reuters. Aanleiding voor de evacuaties zijn de aanvallen van Iran op Irak. Afgelopen nacht brak brand uit bij een olieinstallatie. Kantoren en magazijnen van twee Amerikaanse bedrijven stonden in brand. En zojuist wordt bekend dat een Nederlandse repatriëringsvlucht... die vanmiddag van Oman naar Amsterdam zou vliegen... vanwege de veiligheidssituatie is uitgesteld. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Iraanse president Pezheshqian zegt dat zijn land... geen andere landen meer zal aanvallen, tenzij die Iran aanvallen. Hij bood in een vooraf opgenomen toespraak op de Iraanse staatstelevisie... ook zijn excuses aan de buurlanden aan... Hij suggereerde dat de Iraanse aanvallen het gevolg waren van miscommunicatie binnen de bevelstructuur. Zijn verklaring werd uitgezonden na meerdere aanvallen vanochtend op Bahrein, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Verder zei Peseskian dat de eis van de Verenigde Staten voor een onvoorwaardelijke overgave een droom is die zij mee in hun graf moeten nemen. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn vannacht zeven mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er onder de slachtoffers twee kinderen. Zeker tien mensen raakten gewond. Een flatgebouw werd geraakt door een ballistische raket. Na de inslag ontstond brand in het gebouw. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Ook andere Oekraïnse steden, waaronder de hoofdstad Kiev, werden vannacht bestookt met raketten en drones. Het weer in de noordwestelijke helft van het land is het grijs. Daar wordt het een graad of 10. In het oosten en zuidoosten schijnt de zon en kan het 15 tot 18 graden worden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 10 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I'm full.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 Maar Willem Parel, beter bekend als Willem. Roepnaam Wim Sonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij is natuurlijk een van de grote drie van het Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog. En die plek deelt hij samen met Toon Hermans en Wim Kam. En in 1932 begon hij met zingen bij de amateurzanggroep, de Keep Smiling Singers.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 Zonnebrandvlekken en veel te grote dromen, maar.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 En als de zon zakt, wordt hij even stil. Kijk naar de golven, vraagt zich af wat hij wil. Zij hier met zijn scheve pet en zijn grote plezier. Hij lacht morgen, lieve mensen groot en klein. Nou is.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 Ik dans het liefst met jou Omdat ik zoveel, ja zoveel van je hou mm -hmm.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 dan zijn steeds weer.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 En daar hoort u nu een opname van, alweer een opname. juist hoorde u haar samen met Leen Jongewaard met de beer. En nu hoort u haar weer met een opname uit 1966. Hetty Blok, samen met Leen Jongewaard met Poes, Poes, Poes. Duistert u maar. Weet je nog die keer in de lente, we liepen door de stad. Toen hebben we een kat gevonden, een hele blauwe kat. Blauw, blauw, hemelsblauw, melk.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 De katten die ik hou, zijn altijd hemelsblauw. Blauw, blauw, blauw, poes, poes, poes.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 Ik zo.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 Ja, en dat was uh, Lee Jongwaard in is eentje. En ik krijg het weer, ook een opname uit 1966. CfM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. De volgende dame is ook bekend van uh, ja-zuster, nee-zuster. Het is uh, Carla Romolo, roepnaam Carla Lip. Geboren in Amsterdam op 9 januari 1934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 En je ziet een beetje pips Twips, twips, twips, twips, twips, twips Twibie je bips, maak je benen in de hoogte en je handen op de bips, twips, twips, twips, val niet. Op.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 op die plas, de weg is hier zo smal. En ploep ze lagen en in de gracht met haar afnu en al. Ze werden uit de gracht <sgrijft> gevist, de juffrouw zijn. Meneer, u ziet mijn moeder.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 Oh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 Je hoort u nu solo met Hey, Hey, word wakker. Hey, hey, word wakker, hier is de wakker. Hey, hey, word wakker, hier is de wakker. Hey, hey. Gesneed bruin, gesneeën wit, een halfje casino. Bij elke tweede rol beschuit een krentenbol cadeau. Ik loop te zullen met die man, dat is een heel gedoe.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 Het hele klap op reis naar de Lorelei Met Cornelis en met Gijs naar de Lorelei Met Lenny en met John Die altijd zo wilkomt Hoe zou het met ze zijn Sinds dat reisje op de Rijn Ik zou la zo la weten Of ze nog bestaan Zijn ze ons vergeten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 Go Jess hier op radio, Jess hier op radio.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 De toffers en de misers, de eeuwige verliezers, de uit hun huis verdrevenen, de achteraf geblevenen, de mensen in de dalles, de mensen met een strop. Instinctief kom ik daarvoor op, ongeacht hun gedrag, ongeacht hun geslaag, ongeacht hun levensbeschouwelijk patroon. Zo ben ik nou helemaal. Dat is beslist een feit. Heb ik partij gekozen voor al die hulpelozen van deze aarde de zwakken en bejaarden. Brut prurt, jou jou, prurt prurt. De minder goed bedeelde die niet baden in de wilde. De economisch zwakkere, die hele leven jakkeren. Ik voel zo met ze mee, want ik ben net als mild dat jullie. Instinctief schaar ik me bij Hully. ongeacht hun gedrag uw geslacht, uur geslacht, levensbeschouwelijk patroon. Zo ben ik nou eenmaal gewoon. Altijd, altijd ben ik geheel bereid. Om voor die geen te pleiten, die op een houtje bijten. Op deze aarde, de stumpers en bejaarden. Prt, prt, jouw, jou, prt, prt. De weeuwen en wezen die nog niet kunnen lezen. De zieke en bedaagde, de hulpeloze maagden. De bloederaars, de zwoegers, de stakkers aan de kant. Instinctief, denk ik ze de hand. Ongeacht hun gedrag, ongeacht hun geslacht. Ongeacht hun levensbeschouwelijk patroon. Zo ben ik nou eenmaal gewoon. Zijn we bereid om in de best te springen voor de verschoppelingen van deze aarde, de zakken en de bejaarden? Zo tussen de mensen, gewoon in de straat. Dit is ZFM.